En je zag ook gewoon de natuur blij worden. Want we hebben in de duinen een soort mos. Wij noemen het stikstofmos. Maar dat verdwijnt helemaal omdat er geen vliegverkeer of autoverkeer maar, bijna was. Ja. Nou, dus de, de, de natuur veranderde mee. Um, oh, je werkte werkt in de zorgen. Uh, hoe, hoe was de impact daar? Nou, uh, toen de tijd werkte ik in de Heemsteden. Het was een van de eerste huizen waar corona binnenkwam.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 je kan niet in die ernst blijven zitten. We moesten, ons ook, we moesten ze ook verder. Dus je gaat in andere dingen plezier zoeken. Mm -hmm. En je gaat ook. Uh, gegeven anders met de kroon ja. om. Kijk. Eerst zijn we lam geslagen schapen. Maar gegeven met leren we ook mee om te gaan. En we um, kwamen ook steeds iets meer te weten. Al weten we nog steeds niet heel veel. Ja. Maar het, het was ook voor mij een proces van loslaten. Ik weet dat jij een hele grote vriendengroep hebt.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 In het dorp. En om half acht is het, maar om zeven is de aanvang. Ik krijg een lekker welkomstdrankje en om half acht begint het. Ga je dan uh, weer wat voorlezen? Ja, <laughs> ja maar. Ja. Ja, je kent mij een beetje. Het ja, was natuurlijk uh, met live muziek erbij. En uh, ja, het is een, een mooie show. Het was een hele mooie show. Is het open of alleen op uitnodiging?